Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Belgische fregat Leopold I mag niet deelnemen... aan een grootscheepse internationale militaire oefening... omdat de jonge bemanning niet voldoende is opgeleid. Dat meldt VRT-nieuws. Het fregat ligt daarom voorlopig voor anker in de haven van Den Helder. Het was de bedoeling dat het schip zou deelnemen aan de Joint Warrior-oefening... een grote tweejaarlijkse oefening, waaraan onder meer NAVO-landen meedoen. Maar de opvarende haalde het vereiste niveau niet. De organisatie achter de Gouden Kalveren kunnen zich niet vinden in de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren allemaal naar mannen zijn gegaan. Gisteravond werden de Nederlandse filmprijzen uitgereikt. De acteurs Vetja Van Uet en Jorik van Wageningen kregen de belangrijkste acteursprijzen. Kritici vinden dat vrouwen worden benadeeld doordat er geen aparte categorieën meer zijn voor mannen en vrouwen. Ze zeggen onder meer dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn, waardoor ze automatisch minder kans maken. En dat prestaties van mannen doorgaans hoger worden gewaardeerd dan die van vrouwen of genderneutrale personen. Er zou dus een onbewust vooroordeel zijn. En voorzitter Laporta van voetbalclub Barcelona heeft gezegd dat Ronald Koeman de coach van Barcelona blijft. En dat is opmerkelijk omdat Spaanse media al een week het aanstaande ontslag van Koeman aankondigen. De voorzitter zei hij heeft een contract en we hopen dat hij ons weer op het winnende pad kan krijgen. Ik weet dat hij alles zal geven. Dat is ook opmerkelijk omdat Laporta Koeman al een paar keer heeft bekritiseerd en hij er ook al een aantal keren op zinspeelde dat hij zou vertrekken. Het weer tenslot. Er valt op steeds meer plaatsen regen. En vannacht gaat de temperatuur tijdelijk wat omhoog naar 17 of 18 graden. Morgen overdag gaat die temperatuur dan weer omlaag. Eerst regent het nog een tijdje. Later zijn er meer droge perioden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFM. <middels> Are you ready? On ZFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag gaan van 9 tot middernacht. Het hier stuurt je het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Maakt je nieuws, de party update. Ja, ja, ja, ja, ja. Er zitten natuurlijk nog een paar haakjes en oogjes aan... maar uh, de party-update is er. Natuurlijk de uh, Nightwalk 10. En uh, ja, mijn eerste festival. Nou ja, concertje heb ik alweer gehad. Gisteravond stonden we in de Zigodo met, uh, met 40 jaar de dijk. Ja, volle bak. Ik weet niet hoeveel mensen er binnen waren... maar het was in ieder geval aardig druk. En ja, de voetbalstadions waren van de week ook al vol. Ik weet niet of je Ajax gezien hebt, maar... Uh, Mede geweest, maar hutje, mutje, dus langzaam begint het weer een beetje te komen. Zie we hem zomaar als opening horen. Blaze presents uh, voelt? featuring Barbara Tucker met Most Precious Love. Ook die plaat is al, uh, nou, meerdere malen, jarenlang wordt die gecoverd. En dit keer weer een nieuwe remix van gemaakt: een unreleased remix. Zie je weer zand antwoord de nightwalk. Tot middernacht zijn we bij. Straks in het tweede uurtje Disame Mouse op met zijn Global House pipes. Met zijn global house pipes. Ja, hier zitten weer in. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club Italië Titanen met DJ Capskelly. Onderweg zometeen Poroco. Met die grote uh, Peppas. Maar eerst hier Seamus. High futuring Mike Due met Disco Dreams. Disco Dreams. I need to break free.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 Right here on the Nightwalk Mainstage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C. C FM. FM. FM. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida. Que yo vivo la mía. Que solo es un. De muziek van de Kid, de Kid Leroy... ...tezamen met Justin Bieber met Stay. Plaatje uit de top 40. Ja, ik krijg af en toe commentaar. Je mag wel eens wat uit de top 40 draaien. Ik draai meestal uh, releases die nog niet in uh, de top 40 zijn... ...of uh, hè, misschien nog gaan komen. Steve M's Altwoord, Amsterdam Dance Event, oftewel ADE, die gaat definitief door. Hè? Honderden geplande evenementen zijn de afgelopen weken verplaatst... naar de dag en avond zodat de festivals binnen de huidige maatregelen kunnen plaatsvinden. De organisatie laat weten opgelucht te zijn... dat het overgroot deel van het festival daardoor bevestigd is. Ja, heel krom, maar corona, dat gebeurt tussen 12 uur middernacht en 6 uur s ochtends. En de rest van de tijd kun je geen corona krijgen. Ja, volgens de ministers, hè. Dus de afgelopen weken konden organisatie van HD in samenwerken met de gemeente Amsterdam, club-eigenaar en festivalorganisators... 250 evenementen op 90 locaties vastleggen. En uh, verwacht worden dat in de komende weken... nog flink wel uit evenementen en artiesten... aan het programma kunnen worden toegevoegd. ADE vindt nu plaats van 13 tot en met 17 oktober. En uh, tussen 6 uur s ochtends en uh, middernacht... 100 artiesten zijn inmiddels bevestigd. Uh, dus dat wordt weer in een hele gezellige boel, dacht ik zo. Hè. Alleen uh, het Amsterdam uh, Music Festival AMF... het grootste uh, evenement van de amsterdam maakt eerder al bekend dit jaar definitief niet door te gaan. Normaal wordt het gehouden in de Johan Cruijff Arena, met zo'n 35.000 mensen, maar ja, dat mag dan weer niet, hè. Dus, uh, ja, een beetje jammer, maar uh, ja, het is niet anders, hè. Voetbalwedstrijd mag het wel, maar uh, niet met, uh, met de festival. Zie, je, we hebben z'n antwoord, de Nightwalk, Newt radio, BDK, met letter André Rizzo met Breathing, de Silos Dope Remix. En daarvoor horen we Ander Blast en Divine met Inside of Me, de Extended Mix. CWM Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort... Straks DJ Mouse met zijn Global House spuitje. straks in het laatste uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubzet, die daar met DJ Kavas Kelly. Ja, ik heb weer een paar op. Dus een beetje splaakgeblek. Mag de pret allemaal niet drukken. Het is even tijd voor een partyupdate. En uh, ja, die is er weer hoor. Brainwash in the Escape in Amsterdam. Is al begonnen. Begint uh, tegenwoordig tijdelijk eventjes om 7 uur s'avonds tot de middernacht. Want anders kan je geen uren pakken, natuurlijk. In Escape in Amsterdam. En uh, voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk, behind the decks, onze eigen zandvoortse Raimundo En vanavond doet u het samen met Giza en MC Janto. Dat vanavond dus in uh, Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En nog een leuk feestje, wassen, en Guto Indoor festivaletje. Is vanmiddag om drie uur begonnen. Het duurt tot, uh, ja, tot uh, middernacht, want langer mag het niet duren hè. Ja, dan zonder alcohol geloof ik. Het zijn weer bepaalde rr, ja, regeltjes. Hè. Ja, we moeten het ermee doen. We kennen er niks aan doen. Maar het is vandaag in de Westerunie en de Westerliefde in Amsterdam natuurlijk. Voor meer informatie check even westerunie.nl. En uh, onder andere Melfi Jaw Ramon the Rocks, SS, The Good Vibe, Valentin, Andy Savado Nou, nog veel meer uh, zijn daar aanwezig. Het is uh, vanmiddag begonnen, dus om uh, drie uur. En het duurt tot... Middernacht en ook vanavond weer in de Ziegodoom. De dijk 40 jaar. Dus ja, iets anders dan alleen uh, wat club uh, gebeuren. Maar ik heb begrepen, volgende maand komen er weer een paar leuke feestjes bij. Dus het uh, gaat allemaal goed komen. We gaan uh, de goede kant op. Hè? Corona verdwijnt ook langzaam, geloof ik. Dus het gaat allemaal goed komen. Steven Zand voor zaterdagavond, John Terry in House of Gypsies. Met another worry.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 I'm not afraid of Dat was Block and Crown. Een formatie die alleen maar remix maakt van, uh, van de goede dance classics eigenlijk. Block and Crown met Godfunk. En daarvoor horen we we'll Pray for More in India Day. En DJ Code en Mark Pelazio maakten remix voor Made for Me. En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair in de clubs? Want ja, die mogen weer open tot middernacht. Hè? En natuurlijk uh, ja, de festivals in het buitenland. Want in Nederland hebben we nog niet echt hele grote festivals. Maar het gaat gebeuren. Hoor. Binnenkort komt dat weer. Deze week op 10. Disclosure met uh, Observer Effect. Op 9. Low Stapa met Make It Through. Op 8. Gene met Need You Higher. Op 7. Huggle met Morineta. Op 6. Kideko en Woo met Soul Searcher. Op 5. Minister de Lafang. Justin Brown in de remix van Mark Knight Believe. Op vier, Ivan McVigar met Tell Me Something Good. Op 3, Return of the Jade met I'm In Love with You. Op 2, deze week Jamie Roy met Organ Belta. Deze week nog steeds op één. Wekenlang op één was een tijdje weg van 1 Nummer 1 positie, en toen kwam hij weer terug. Het is Junior Jack en de remix van David Payne met Stupid Disco. Nou, misschien dat hij nog voorbij komt in de mix bij DJ Mauso of uh, DJ Kelly. We hebben hem al zo vaak gedraaid. Ik heb wel andere muziek voor je. Music P en Mark uh, Aram met de, nee, give, me, nee, give Me Your Love. De DJ Cone en Mark Palaccio remix. Nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Give me your love, love, love, love. Inside you'll find a deeper love The kind that only comes from high above Sinclair, samen met Steve Edwards. Met een hele oude, gouden, klassieker, uh, World Hold On. En dit keren wij de roma formatie die heel veel remixen maakt. Ook het afgelopen uur hebben ze meerdere platen onder handen genomen. Die is en Mark Palazzo remix hoor je van uh, World Hold On. Het is niet echt een hele grote hit geweest van Bob Sinclair. Maar uh, ja, wel een lekker hit. Het is niet de beste van hem. Maar uh, ja, deze versie moet ik zeggen is hij uh, extra lekker. Steve Emerson, voor het eerst. U ziet erop niet. Getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan naar de muziek natuurlijk. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House type. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschalli. Maar er is nog even muziek. Juanco Martin en Lane. Met Free At Last. De Martin Ikeen remix. Ik zeg tot zometeen. Na de break.